Half uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Belgische koning Filip gaat vanmiddag naar de plek van het treinongeluk in Wallonië. Daarbij vielen gisteravond drie doden. Ook raakten negen mensen gewond, van wie vier ernstig. Eén slachtoffer zit, is nog in levensgevaar. Zo'n 25 kilometer ten westen van Luik botste een passagierstrein... met hoge snelheid op een stilstaande goederentrein. Hoe de twee treinen op hetzelfde spoor terecht zijn gekomen... is volgens spoorbeheerder Infrabel niet duidelijk. Martijn van Dijk is overleden, de pianist van het tv-programma Met het Mes op tafel. Van Dijk debuteerde in 1964 op tv bij Willem Duis. Hij had zijn eigen jazzband, hij maakte theaterprogramma's met artiesten als Adele Bloemendaal en Hans Dorrestein. Hij won twee keer de Annie M. G. Schmidprijs voor het beste theaterlied. Sinds 1997 was hij de vaste pianist van Met het Mes op tafel. Martijn van Dijk was 4, 69 jaar. Een Chinees bedrijf heeft een meerderheidsbelang in de Italiaanse voetbalclub Internationale genomen. De retailgigant Soening heeft ruim twee derde van de aandelen verworven. De Chinezen betalen 270 miljoen euro. De voorzitter van de Milanese club spreekt van een revolutionaire stap richting de toekomst die Inter terug moet brengen aan de wereldtop. In het zuiden van Turkije, ten oosten van Adana... zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Nog eens 26 mensen raakten gewond. In de bus zaten scholieren en leraren. Ze waren onderweg naar huis, na een schoolreisje... toen de bus tegen een auto botste. De chauffeur verloor de macht over het stuur... en kwam met de bus terecht in een kanaal. Dan nog het weer. Het wordt zonnig en warm vandaag. 25 tot 28 graden. In de namiddag en avond kan er plaatselijk een onweersbui ontstaan.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 Dit is si es verdad, me dat ik te estás casando Tú no sabes lo ik estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir zo tu ik para niet meer cena que te llevo a la dat ik yo no meer wil zien. Ik heb een beetje Wow.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 In fondo io non ci credo Penso che amarte l'immenso è per me Cosa cerco non lo so Ma so che adesso se tutto ciò che trovo io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 It's moving so phenomenally lead more like the way we rock it, so don't stop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 living dangerously